In een verzorgingstehuis in Laren is een blunder gemaakt bij het inenten van bewoners tegen de Mexicaanse griep. In plaats van het vaccin kregen elf oudere insuline toegediend. Die stof is voor diabetespatiënten een medicijn, maar kan gevaarlijk zijn voor anderen. De fout werd direct ontdekt, zegt het tehuis Amaris Theodosian. De elf bewoners zijn meteen naar het ziekenhuis gebracht. Ze lijken niks te mankeren, maar worden uit voorzorg een nachtje in het ziekenhuis gehouden. Hun familie is ingelicht. Ook de inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte gebracht van het incident in Laren. Minister Koenders dreigt volgend jaar geld in te houden. Dat is bedoeld voor de wederopbouw van Afghanistan. Hij wil president Karzai op die manier onder druk zetten om serieus werk te maken van het bestrijden van de corruptie. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen euro. Het moet worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Koenders wil zeker weten dat het geld op de goede plaats terechtkomt... en dat het de mensen bereikt voor wie het is bedoeld. In Noord-Holland is een dierenarts opgepakt... voor fraude met vaccinatieverklaringen voor blauwtong. De man zou verklaringen hebben verkocht aan veehouders... zonder hun vee ook echt in te enten. Veehouders kwamen zo onterecht in aanmerking voor overheidssubsidie... en zou voor enkele tienduizenden euro's zijn gefraudeerd. In de VS is het aantal mensen dat rookt voor het eerst in 15 jaar iets gestegen. Ruim 20% van de Amerikaanse volwassenen rookte in 2008. Een lichte toename ten opzichte van een jaar eerder. Die 20% is volgens gezondheidsdeskundigen blijkbaar een moeilijk te overwinnen barrière. De Amerikaanse regering probeert het roken al jaren terug te dringen met strenge maatregelen.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 Dat waren ze weer. Het tweede uur van Alternate FFM op ZFM Zandvoort is weer begonnen. Met nog steeds de vaste gast. Nou, vaste gast. <laughs> de hoor. variabele gast. Jelle oh. van 21 Donsalute. Hey! Hij is nog steeds in de studio en we draaien heel veel hardcore en punk vandaag. Iets dat anders was donker trouwens. Iets uh... anders dan je gewend was. We begonnen met Dropkick Murphys voor Boston. En dat is natuurlijk een punk... Volkplunk uh, klassieker eerste klas Heerlijk Ik hoorde, ik zeg, we gaan nu uh, voor Basen draaien van Drugged Murphys En Jelle echt gewoon 10 centimeter van zijn stoel opliften oh, Minimaal hoor, minimaal Alleen die was zo kort dat we even een lekkere lang, achterna, uh, lang nummer achterna doen En dat is natuurlijk Catatonia van het nieuwste album The Night is a New Day Lekker donker, donker was het wel Lekker doom metal okay. Ja, lekker, eh, lekker Lekker donker ook. Uh, Lekker donker voor dit donkere <laughs> donker avond ook, ja. in november <laughs> Gewoon lekker ja, donker, donker. Yeah. In ieder geval, we gaan een nieuwe, uh, uh, <laughs> We gaan even een primeurtje doen. Primer ja, gewoon meteen keihard het eerste uur meteen, of tweede uur meteen beginnen met de primeur. Ik heb hier eens een D in mijn handen. Klopt. En deze D um, gaan wij een nummer van draaien. Sowieso. Dat klopt, hè. En dat wordt zonder de oh. naam te noemen. Wordt dat nummer? Dat wordt nummer. Uh, even kijken, nou, nummer 1 gewoon. Nummer 1 wordt dat. Oh, um, Not for Me van Floor Punch. En daar heb jij dat nieuws je? over. Klopt Geel er, uh, nieuws ja Sowieso, uh, Floorpensie uh, speelt op uh, zondags uh, 14 februari, oftewel Valentijnsdag, in het Patronaat in Haarlem, in de kleine zaal. En uh, daar gaan wij voor het programma van doen. Oh yeah! yeah. yeah! Voorprogramma 14 februari, de speciale liefdesdag. Love is in the air. Zo, een liefde wordt het hoor. Gaan Ja, een soort van liefde tussen de ja, bands. Gaan ik, voor... <laughs> ik, ik, ik, ik zie het al gebeuren, een paar groene blikjes. Nou nee, nee hoor. Van wat. Dat is dan de liefdesverklaring van uh, menig muzikant en bezoeker denk ik. Ja, niet bij hun, want uh, ja, de complete band is straight edge. Oftewel geen drank, geen drugs. Oh, maar, Ja. Uh, dat, dat mag dus niet op die 14 februari? Nou ja, bij ons wel, maar hun uh, doen er niet oh, aan. Oh, oh, niet, oh. Nee, volop Is helemaal straight uh, edge. Dus uh, meer wow. Nee, Jullie, jullie zuipen, ik, ik, zie, ik zie al een stapel blikjes voor je verschijnen. <laughs> Dat is ja. trouwens niet waar. Nee. Hebben we nog? Nee. Ah, ik zie nog eentje staan trouwens. O, yeah. Die is voor mij. Nee. Uh, uh, uh. In ieder geval, we gaan nu iets van Floor Puncher draaien. Oh, ja, floor punch hij is wel weer kort trouwens. Hij is wel weer kort. Nou, dan zetten we er gewoon meteen eentje achteraan. Nou, top. Dat lijkt me gezellig. Nou, dan mag je opschieten, want de, de plaat die is 50 seconden. 50 seconden! en We worden wel echt de hele tijd verrast. Heb je er gewoon Minder zelfs? Ja, ja. Doe je er je gewoon die andere dus jou Dan ben je klaar volgens mij. Doe gewoon nummer 2 erachteraan, aan joh. Goed, in ieder geval hier komt Floor Punch met Not For Me. En daarna komt een Until The End. Lekker beukwerk op de donderdagavond op ZFM Zandvoort. Ik zeg Marcus, rollen die tape. Ongeveer de favoriete band van jellere lange van 21 Guns loopt nog steeds hier in de studio Alternative FM, CFM Zandvoort. Wat, wat kan je nou zeggen van mensen die nu inschakelen en denken van. Holy smack, wat is dit voor geluid? Wat? Sorry. Ja, nee, hoef je niet te verontschuldigen. Nee, wat, wat zeg je van? Nou, dit is muziek. Waarom? Omdat? Ja, omdat. Ik denk dat. Dat is niet. Ja, ja, dat kan je niet uitleggen. Dat is iets wat. Dat voel je. Het is een gevoel van ja, het, binnen. Dat kan je niet uitleggen! Ja, waar <laughs> is dat ook weer van? Ehm. Uh, van volgens mij. Dat kan je niet uitleggen. Het is gewoon een gevoel van. Ja. Koor. Als je het even <laughs> wil noemen. Ongeveer wel, ja. In ieder geval, dat was dus. Uh, Until my end, until the end. Met het until the end, sorry, met <laughs> trigger on the finger, oh nee finger on the trigger. Ik ga Bingo, echt alles om de zon nou. Ik jij jij wordt het laatste bladje van mij. Is, uh, menno, dit, jij wordt Jij wordt oud. Dit is end my until met <laughs> <laughs> met, <head> on, <laughs> met finger on ja. the trigger. Nee, hey, wat je dat dat komt bij mensen zoals bij mijn leeftijd komt dat voor. Ik ben 43, jij bent 23. dus dat hoor jij eigenlijk helemaal niet te hebben dit soort uh, dat jij je dus struikelt over titels van. Platen dat hoort niet. Goed, we gaan een plaatje draaien. Dit is System of a Down <laughs> Chicken Tune. in the refrigerator. Doors <laughs> closed. Lights are out. Pizza pizza pepperoni and green peppers mushrooms olive chives. pepperoni and green peppers mushrooms olive chives. therapy therapy me therapy therapy Advertising causes me therapy therapy Advertising causes me therapy therapy Advertising causes me therapy therapy Advertising Green right. well, peppers, mushrooms, mm olive chives, pepperoni, green peppers, mushrooms, olive chives. therapy, therapy. Advertising causes me, therapy, therapy. Advertising causes me, therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising Therapy, therapy, advertising, government. Advertising's got you on the run. Me. Therapy, therapy, advertising, government. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. advertising's got you on the run. Well, advertising's got you on the run. <laughs> What is for the pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. What is for the pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second. Bye, bye, bye, bye, bye. There are beats, are every time they every time they cross the Ja, dat was hem hoor. Ha, ha. Chicken Stool, System of a Down daarna En daarna de Belgische vriendin van ons, Triggerfinger. Aangeraden door Project G die vorige week in de studio speelt. Op uh, Alternative FM, of CFM Zandvoort. En wie hebben we nog meer in de studio? Nog steeds Jelle de Lange van 21 Guns Salute. Onze hardcore uitzending van deze maand. en uh, Ik steek even mijn vrienden op. Oh ja, we hebben ook nog een Jaap Koper. <laughs> hey Jaap Koper, wat heb jij in jouw... Uh, um, Bejaardenzender, el, bejaardeprogramma Aankomende zaterdag <laughs> ik, ik doe niks, ik doe niks op zaterdagmorgen dit Zondag, keer. sorry Op zondag uh, wil ik nog wel eens een uh, muziekboulevard doen En dan uh, Dan uh, komen de, de Queens, de, de Eagles Dat soort werk komt dan van over En de Doors niet te vergeten Nou, Doors zijn wel tof, doors maar, zijn tof. Queen. En de Rolling Stones niet te vergeten Maar dan wel de oude Rolling Stones hè? Niet, uh, niet dat beetje dat uh, Moderne werk Oké, okay, dan goede zaak. Oké, okay, 21 Guns Salute. Ja? Jelle. Mm -hmm. Want Hij gaat uh, nu over. onder andere op 14 februari optreden. Ja, ja. En waar ga je nog meer optreden? Aankomende tijden. Aankomende tijden, Even kijken, volgende week, vrijdag staan we in Deventer in Valhalla. Uh, met onder andere onze vrienden van uh, Striking Justice. En we spelen. Kijk, mijn hoofd. Uh, op 3 december in uh, de Panama in Amsterdam. Met uh, Reason to Kill en het Engelse uh, Romeo Must Die dan spelen we ook nog, uh, kijk, uh, ja, het weekend van 11, 12 en 13 december spelen we het hele weekend. Dus op 11 december staan wij in uh, de N201 in uh, Aalsmeer. Uh, de zaterdag spelen wij in een of andere jeugdcentrum in Wieringenwerf. En de zondag in Breda. Wauw, is dus wel een, erg druk bezig. Echt een concertlijstje. Ja, ja. ja. Goed doen. Goed te doen. Ja, ik dat vind je het heerlijk. Er, ja, je, je, je hebt er toch wel inderdaad een beetje je beroep ervan gemaakt? Nou, zo ergens nog net niet, maar... Nee, het begint wel uh, langzamerhand te... Uh, als ik er genoeg mee zou verdienen, dan zou ik best wel een beroep van kunnen maken. Ja? Ja, nou, wat, doe je, wat doe je er dan naast? Uh, zo min mogelijk, maar uh, ik ben nu uh, als uh, internetmarketeer. Uh, daarnaast ben ik nog, bezig, nog steeds bezig met afstuderen. Ah. En dat, uh, Voor duurt... welke opleiding? Uh? <laughs> nou, die ene die jij ook wel kent. Uh, ik heb geen idee. Welke opleiding <laughs> heb jij dan? Hey, hey, zijn en... jullie in een, een of andere vorm met elkaar gerelateerd? Zoals de Engelsen dat zeggen dan? Ja, Vlug, uh, ze zeggen het. Hè? Nou, oh, we ze zeggen het. ik had vroeger <laughs> ooit als een opleiding gedaan. Media Entertainment oh. Management. Oh. oh, En dat doet hij nog steeds. Nou, nee, ik doe er weinig aan. Dat is het probleem dus. Oh, hij deed het. <laughs> en jij doet het nog? Nee, nee, ik ben oh. ik ben. Twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden afgestudeerd ah. Hij wel. Ja, ik wel. Maar het is gewoon eventjes, gewoon eventjes, dat, eventjes die, die stond in trappen in de maar binnen was vanaf je. Was dat er toch een beetje te veel hardcore, uh, waardoor jij het niet gered hebt? Uh, oh, nee, oh, oh, dat, dat is gewoon uh, opleiding. <laughs> te veel werken inderdaad. De opleiding die ook niet uh, heel geweldig is. En, uh, zo, ja, dan ja. Krijgt, uh, de opleiding krijgt even een zware gele kaart, zo niet een rode kaart van Ja, jou. die luistert toch niet. Nee, inderdaad. Volgens mij zit er al eentje ergens op die livestream. Ik denk dat er zo eentje afvalt. Ja, denk het ook. Hey, ja. Van 449 gaan we naar 448. kan het nou? Even nog terug naar de muziek. Want, want ja. Oh, nee, ja, ja, we ja... Over de muziek. We hebben er eentje klaar. Ja, he? precies. Ik wilde net zeggen, maar waar, waar ben jij, Johnny Cash? Want dat vind ik toch wel. Heel apart dat, uh, dat iemand yeah. van hardcore ineens uh, naar, uh, naar, naar Johnny Cash, dat is half country, vind ik uh, soms. Uh, ja, normaal. maar wel uh, super lekker. Waarom? Waar ja, waarom? Heeft de man, had de man wat? Want ja, Johnny leeft ook niet meer uh, in het land der levenden mm -hmm. Ja, het is gewoon uh, onwijs relaxte muziek, vind ik. Hmm? En het, uh, ook gewoon zijn hele attitude, dat uh, ja, het, het heeft wel was. Hij ballen. Hij heeft ballen. Ja. Hij, heeft ballen. Sorry, hij, heeft, had, hij heeft gewoon keiharde kloten. Had ja. hè? Ja, had. Ja. Maar maar maar, maar had over... Een beetje de punk tute in de country had die, ja. hè? Een beetje, ja, beetje dat schoppen ja. tegen alles. En... Precies, en dat is wel het hele toffe van hem Eén uh, uh, ding kan ik me nog herinneren, maar dat uh, is toch, toch weer, dat hoort niet helemaal thuis. Maar het Soeropa uh, verhaal van U2, daar was een uh, nummer van Johnny Cash. Wat uh, de mannen van uh, U2 uh, samen hebben gedaan. Oeh, dat zou ik niet weten. Ja, dat weet ik wel. Dus ja, uh, ja dat nummer dat heb ik nog ergens liggen. Maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> Deze Johnny Cash heb je bij je, ja. waarom uitgesproken dit nummer, wat, je, wat we nu moeten gaan draaien? Uh, ja, ten eerste omdat het uh, de hele setting waarin het nummer is opgenomen vind ik super vet. Hmm. Het is uh, echt gewoon in een gevangenis en oh. ja dat vind ik wel heel erg, uh, weer. Ja, dan heb je ballen. En uh, ook gewoon het hele thema van het nummer, dat is gewoon ja, wel heel tof. Oké, okay. nou, hier is hij dan Johnny Cash, dames en heren. I want you to, uh, if you don't mind, Carl, I'd like you to... Life and Jill. Some songs. Play the I guitar. One of the greatest guitar players as well as songwriters and singers in the business. Appreciate a little help on the guitar, all right? Love it. Thank you, Carl. <laughs> well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. <laughs>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 En nou, een speciale item in onze studio. Bel je moeder. Oftewel, een boodschap aan je moeder die je altijd kan geven. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Jelle, je mag een boodschap doen aan je moeder. Nou, Het volgende ah. nummer was natuurlijk voor de iets jongere luisteraars. En het volgende nummer is dan voor mijn vader en moeder. Dit is Hatebreed met metbalcover af. an alternative. Grootste zeik, het is alweer tegen een pissig boven. En dat is natuurlijk Jelle de van 21 Gunsaloot. Hij komt zo terug. Maar dit was Stone Stonesour. Van het album Come Whatever Me. 3030 150 Jongens, dit wat een jongens... harde uitzending hebben we. Dit, dit, dit, Hij is even weg, dus ja, we kunnen even uh, rumlopen. Uh, ja, we gaan even rumroddelen. Even wat een harde uitzending. Ik vind het wel goede muziek. Nee, ik ik ook. vind het echt goede muziek. Ik, ik ook. Het is uh, lekker vet. Hij heeft veel CDs meegenomen, dat is altijd top. En voor een bejaarde die, uh, die dat zegt. Vind ik tot ja, dat is verkeerd. We hebben je behoorlijk in de ballen geschopt. Hè, dat we dat zeg, hebben uh, rustig aan, hè? want uh, je ligt zo buiten. <lacht> <lacht> nee, nee, nee, maar goed. Uh, het, is, het is wel apart over, als je over uh, dit, deze tak van muziek spreekt. Het is allemaal kort, kort en krachtig. Veel beuken. Zit, uh, het, het is ook echt uh, gewoon wat je noemt uh, van, van in een korte tijd iets neerzetten. Het uh, energieke. Ja, hij is weer terug. Okay. Het, uh, het lampje was uh, gemaakt, geloof ik, uh, ja, want ja, dat, uh, dat, dat deed het wel weer. Uh, ja, dat deed het wel weer, geloof ik, hè? Want... Precies. We zeiden, we uh. hadden het over de grote zeikert van vanavond. <laughs> en ging je naar boven, dus dat oh. was heel grappig. Het is Dankjewel. ook nu nat buiten, hoor. Dus <laughs> ik wil niet zeggen, maar volgens mij hebben we een beetje een probleem met onze watercloset. Ja, dat is nu al die uh, rotzooi nu buiten ligt. Is dus allemaal ja, goed. En Jelle, jij bent ook werkzaam in de, in de, ja, de muziekbranche qua review schrijven op uh, je site. Je mag nu even, je mag nu eventjes smaakvol spammen. smaakvol spammen. Spammen nog wel? Nou, ik, uh, sinds kort uh, ben ik bezig bij uh, www.speakerheads.com Het uh, is gewoon uh, een algemeen van allerlei soorten muziek uh, kan je erop vinden, nieuwtjes, dingetjes. Reviews van concerten, cd's, uh, ja, check het zou ik zeggen. Ik ga het zeker checken, maar het wordt nooit zo goed als natuurlijk waar ik zit. Oh god, ik zit er ook weer bij eentje. <laughs> WWW Media Insight. ga daar checken. Ook het laatste muzieknieuws en het, het laatste game nieuws. Zo, smaakvol spammen. Wat zit je nou? Gebeurd? Het laatste game nieuws? Game nieuws. Nee, nee game nieuws. <laughs> ja. ha. Dat da had ik ook. <laughs> ja, jammer. <laughs> nou, zeg het eens. <laughs> Jullie kraken ja, me we <laughs> helemaal <laughs> weer af. <laughs> En hey, vroeger had ik ook een klein beetje zelf op, eerlijk gezegd. Heel klein beetje. Heel klein het, beetje. Heel klein beetje. Nou, ik heb je ik heb uh, nog iets klaarstaan? Ik heb zeker wat klaarstaan, maar ik heb wat vragen nog om okay. klaar te staan uh, voor, de, voor degenen die voor ons zitten. Schiet. Wat vind jij van Noise? Het type Goeie. Noise. Dat um, is een muziekgenre, wil ik je wel vertellen. Ja, uh, yeah. Helf bijvoorbeeld. Ja, Helf uh, vind ik op zich wel. Uh, ik heb ze meegemaakt op Bevrijdingspop uh, dit jaar. En ik vond het wel uh, ja, tof om mee te maken, maar. Ja, ik denk niet meer dan dat. dat is, het is echt geluid, hè, wat ze brengen. Ja, dat weet ook nooit. Noise. En jij bent niet zo van de ska, heb ik begrepen? Uh, nee, dat uh, is niet echt mijn uh, kop twee. Maar dan heb je lekker pech. <laughs> ah, kom op. Ska voor de win! Ska <laughs> voor de win. Ja, want onze Ska-expert zit naast ons en zegt. Uh... Nou, Ska-expert. Ik ben ja. er wel fan van. Je bent er wel een fan van. ja. Nou, we hebben, nog, we hebben ongeveer nog 20 minuten. Dus we gaan nog keihard de beukwerk draaien. Ja, van, ongeveer. van ongeveer. We gaan een paar uitzoeken. Hoed. Top. Top. Top. Heerlijk. De hatebreed hebben we natuurlijk al gedraaid. We gaan ook Sworn Enemy draaien. Heerlijk. Ook fijn. Lijkt mij. En we gaan nog eentje 21 Gun draaien. Ja, en we hebben daar een Strike Justice liggen, hè? Oh, oh ja, Strike ook... Justice to the test. Gaan we ook draaien. Top. Nou, nee. Maar we gaan nu wel even eentje van even, even als, als tussenpozen tussen gaan we eventjes een k nummertje draaien. Nou, heel snel dan. Heel snel. En hij doet ook maar 2 minuut 30. Ah. Dat was ska. Gewoon een beetje de punk en de ska. Ik zei toch dat het goed was? Ja, oké. Okay. Het kan erger, dat is waar. Het kan zeker erger. We gaan meteen door naar de volgende plaat. Die heb jij er weer uitgezocht. Ja, uh... Striking justice. Precies. Knallen met die zaak. Ja, en gewoon. Je ziet me vraagtekens okay. dus aan te kijken. Maar gewoon <laughs> lekker in berken, hoor. Zo hard beukt dat niet in het begin? Play it fucking loud! Het blijft hardcore, maar we ja. hebben een beller in de studio, dames een en heren. Een beller! ]en. Hey Toby. Hey, goedenavond. Goedenavond. Jij bent van de band Bring on the Bloodshed, en jullie, spreken, jullie spelen op de Rob Act Awards uh, 2009-2010? Dat klopt allemaal, ja. Wanneer gaan jullie spelen? Ja, dit is wel een beetje de vraag. We staan ingebeeld om uh, op 11 december uh, op het podium te staan. Waarde het niet dat we dan al een show uh, hadden staan. En uh, we, we doen heel erg moeite om uh, op 15 januari nu, uh, nu te gaan spelen. Maar dat hangt een beetje van de organisatie van uh, de Rob Agda Award af. Nou, ik hoop jullie dan te zien. Trouwens, we hebben dan een uh, goede bekende van jou in de studio. We hebben eentje van 21 One in de studio. Kijk, kijk, dat is altijd goed om te horen. De mooi. gitarist. Ja, dat is beter, uh, regel je eventjes dat jullie 15 uh, januari kunnen doen. Dat zou, wel, uh, dat zou wel mooi zijn, dat is de bedoeling natuurlijk. Dus, uh... Hé, hey, maar we, omschrijven jullie muziek eens eventjes uh, voor, de, voor, voor de algemene luisteraar? Voor de algemene luisteraar? Nou, het is gewoon uh, recht in je gezicht, keiharde hardcore metal, uh, drie akkoorden, uh, stompwerk, mosh, ja, uh, yeah, bring in the bloodshed zegt het al eigenlijk. Uh, ja, we verwachten gewoon uh, vliegende ledematen en uh, mensen die helemaal losgaan op onze muziek. Vliegende ledematen wel iets. Ja, ja, dat is gewoon, uh, ja. Nou, dat vinden we fijn om te horen. En jullie zijn van hart uitgenodigd in onze kleine studio te gaan, uh, gaan uh, laten we zeggen, jullie plaatjes kunnen draaien. Dus als jij een, uh, ja, een demo hebt of een plaatje, stuur het eventjes naar uh, mij toe. Je krijgt zo even de gegevens. Uiteraard doe ik. Dan gaan we jou draaien volgende week. En dan hopen we dat, jou, uh, dat we je de 15e zien dan. Op 10 januari of in december. Dan moet Twanuman Gun Salute maar eventjes opzij stappen, toch? Of niet? Ja, hallo. Eén hey, hey, oh. ding, ding, Toby. Let even op je, je lenemaat. Want die moet je nog hard nodig hebben bij je erop wordt. Oké, nou ik zal maar bezig doen. <laughs> Is goed. Oké, okay. okay. hey, tot dan. We blijven even hangen doei. nog, hè? Zelfde, Doei, doei. Mooi with the soul to of go, dark Ruffles of time, I fell to attack I'm stuck here in my fire that you I'll fight you, fuck you now, I'll tell my a life that I'm merely found That's my release, that's a place to be a bitch, I'll you all fucking time that's all zeg ik maar altijd. Um, in de hardcore wereld is het dus echt een kleine wereld in ja, Nederland. Ja, tuurlijk. Jij heel kent bijna al alle bands, jij de ja. kent deze gasten dus ook. Ja, uh, ja, kennen is een heel groot woord, maar uh, ik weet wie ze zijn en alles. En we gaan dus ook met ze samen spelen. We, we, weten van. zij ook wie jullie zijn dan? Jawel, want ze hebben ons gevraagd. Ah! Kijk, gaan <laughs> jullie eens hun voorprogramma spelen of andersom? Uh, ik weet niet precies wat de deal is, dat uh, moet je even te horen krijgen. Maar Heb je ooit al, al zo'n een... voorprogramma gehad al? Uh, ja, ja, ja. ja. ja je... hebben jullie al een main act gespeeld ergens? Uh, nou ja, eigenlijk de tweede keer dat we ooit speelden. Toen uh, zouden we eigenlijk uh, als opener gaan en dan zou een andere band uh, na ons komen. Alleen uh, die wegsomstandigheden konden er niet lang blijven, dus uh, gingen hun openen en waren wij al meteen uh, de headliner. Maar ja, dat was in de cave in Amsterdam, dus dat, uh, dat is altijd gezellig daar. stelt niet veel voor? Of? Ja, het stelt, het... Uh, het is wel een hele super tof toko, meerdere keren gespeeld. Maar het maakt daar niet zo heel erg veel uit, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik heb hier. Uh, de vo uh, vorige week hadden we namelijk Project D in de studio. En ik, we zijn heel erg bezig met beentjes. En die hebben hier dus ook een live plaat opgenomen. Die hebben wij nog niet klaar om, uh, te om, om ze uit te delen en om te draaien er online. Ze hebben wel een demootje gegeven, dus ik weet niet wat de kwaliteit daarvan is. Moet, moet uh, volgens mij wel redelijk zijn, denk ik merk het vanzelf. Anders. Merk het vanzelf. Ja, ik, ik weet het niet, hè. Dus uh, misschien is het heel slecht. Nou, misschien laat, is het heel goed. La, we laten blijven... we ons indikken dan. We blijven niet betaald, zodat ja. we het kunnen. <laughs> we zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het navolgende werkje van Project D. Zo komen we weer bij het einde van dit nummer en bijna bij het einde van deze uitzending. Helaas. Oh. Dit was Project D met Angry Me. Ja, dat was een goed nummer trouwens. Ja, een goede kwaliteit ook. Oh, okay. Dat was schikbarend. Maar ja. dit was ook hun beste nummer, heel grappig. Dit was ook hun beste nummer als ze hier speelden. Ja. Stond tussen te rocken hier. Mag de, ik... Jella voor jouw beeld. Daar stond of achter, achter Jaap. Dus achter de, de mengtafel. Er is dus een heel klein studiootje hier voor de luisteraar. Um, en zei, je hebt, je hebt hier weinig ruimte om te bewegen. En, Klopt. Um, hij, hij stond dus op een plek waar je dus weinig kon bewegen. En op een gegeven moment had hij zijn ja, versterker stond op de tafel. En <laughs> hij stond een beetje te beuken, joh. Echt op die gitaar te rossen en helemaal was uit zijn dak niet? te gaan op zijn gitaar. Dat ja, was, was Denny, hè? Ja, ja. Ja, dat was, dat was tof hoor. Dat was echt tof. Terechte winnaars overigens ook van Kunstfestijn 2009. Absoluut. Dat, uh, ze, hebben uh, meer, ze hebben nog meer bandjescompetities gewonnen. Hè? Nou. Hebben jullie, doen jullie trouwens mee aan bandjescompetities? Uh, nee, we hebben vorig <coughs> jaar uh, één keer meegedaan aan de uh, Bug Bug Big Battle of the Bands. Of iets met allemaal beetjes erin. En dat uh, we hadden we wel de voorronde gewonnen. Alleen we konden niet spelen op de dag van die finale. Dus, uh, maar verder doen we eigenlijk uh, geen wedstrijdjes. Ook geen Rob Akda, daar zou je ook niet aan mee willen doen. Of en, uh, is dat niet juist omdat ja, je weer iets te ver weg? Of? Nee, nee, nee dat valt op zich wel mee. Maar uh, het is meer van, ja waarom zou je aan die wedstrijdjes meedoen? In ieder geval, dat hebben wij zo. Van, we gaan spelen liever gewoon zelf uh, de kleine showtjes en dergelijke. En, nou ja, nieuw publiek, nieuwe dingen. nieuwe Klopt. Maar ja, nou, we hebben dat nooit zo gehad op, uh, op wedstrijdjes. Oké. Okay. Dus, sorry. Oké, okay, waar kunnen de mensen die nu luisteren, jou kunnen, waar kunnen ze jou bereiken? Jouw band, waar kunnen ze die bereiken? Uh, nou, We hebben natuurlijk, uh, zoals zo'n beetje iedereen tegenwoordig, uh, MySpace. Dat is myspace.com slash 21gunsalutehc. Dat is van hardcore. En uh, dan hebben we ook nog het welbekende Hives. Dat is the21gunsalute.hives.nl En we zijn op het moment ook nog bezig met de website 21gunsalutehc.com Oké, okay, vond je dit een hele gave band als je het zo hoort? Uh, mail ons, bel ons en doe dingen uh, Je kan ons uh, in ieder geval bereiken op info.altfm.nl Hier kan je ook altijd je mening over onze show kwijtraken uh, De laatste is Sworn Enemy Met een nummer as Real as it gets Kijk, en hier gaan we mee afsluiten Ik zie jullie volgende week en Marcus zegt Adios Hoi